De Verenigde Staten noemen Morsi een steunpilaar voor vrede in de regio. Ze gaan ervan uit dat Morsi zich zal inzetten voor stabiliteit en nationale eenheid in het land. Namens Nederland feliciteerde minister Rosenthal Morsi met zijn overwinning. Hij liet weten de nieuwe Egyptische president op zijn daden te zullen beoordelen. Paraguay is door de andere Zuid-Amerikaanse landen geschorst... als lid van het regionale handelsverbond Mercosur. De maatregel is een reactie op de afzetting van president Lugo... door het parlement. Lugo werd vrijdag afgezet omdat hij na gewelddadigheden... in het land te weinig zou hebben gedaan... om de onrust tot bedaren te brengen. Hij werd opgevolgd door zijn vicepresident en grootste rivaal Franco. Maar nog geen enkele Latijns-Amerikaanse regering heeft Franco erkend...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 Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. KRO's Nacht van het Goede Leven. Een man uit Brabant heeft 30 ecstasypillen overleefd. Nou, nou, ik heb daar ook ooit een ervaring mee gehad. Kijk, ik was een beetje depressief. Toen zegt mijn neef tegen mijn tante Anne, ga dan eens mee naar een houseparty. Ik zeg, op mijn leeftijd, jongen, ben je gek? Toen zegt hij, ik ben zelf toch ook geen 18 meer? En je moet gewoon eens heel wat anders doen. Hè? Uit je gewone sleur breken. Toen denk ik, weet je wat, ik ga mee. Dus ik daar naartoe, zo'n donkere zaal met lichtflitsen en herrie, veel jonge mensen. Toen komt er eentje naar me toe die wou dansen met mij. Ik zeg nou, ik weet niet hoe en ik vind die muziek ook niet echt leuk. Ik heb er nou wel hoofdpijn van. Toen biedt hij me een aspirintje aan. Nou, ik neem het in. Heb ik daarna zo vreselijk staan dansen en springen urenlang. En toen was het al nacht, ben ik naar huis gelopen. Mijn man die zat in zijn pyjama op me te wachten. Ik kom binnen en ik ga gelijk weer dansen en springen. Ik denk, wat heb ik toch? Mijn man, die werd zelfs een beetje bang van me. Toen belt mijn neef of ik goed thuis gekomen was. Ik zeg, ja, maar ik weet niet wat ik heb. Het is vier uur in de nacht en ik sta nog te dansen. Toen zegt hij, oh, dat was het, het aspirientje wat je kreeg. Dat was een ecstasy. Ik zeg, wat vreselijk, dat is toch heel gevaarlijk. Wat moet ik nou doen? Hij zegt, niks, gaat wel over. Maar ik kon me energie niet kwijt. Nou, toen ben ik maar midden in de nacht gaan stofzuigen. En, en de keukenvloer gaan dweilen. Mijn aardappelen vast gaan schillen. Nou, toen hield het pas op. En daarna heb ik een gat in de dag geslapen. Maar ik was niet meer depressief. <lacht> nou, doei <didi. lacht> Baka, baka. <tie> welkom, welkom, lieve luisteraars. Uh, kijk op www.groentevrouw.com uh, voor uh, verder opwekkend spul. Ja, kippetjes, op zouten nu. Er is aandacht voor mijn gast van vannacht, uh, ondertussen een oude bekende. Want telkens als hij een nieuw album uitbrengt, dan uh, moet hij weer langskomen... Blue Flamingo, DJ Blue Flamingo. Alias, alias. Zie je Ertikin. Goeienacht, zie je. Uh, uit, helemaal uit Rotterdam, Noorder-Eiland, woon je ja. nog steeds? Ja, nog steeds. Oké. Okay. Ja. En, en niet te moe vanavond, want je hebt gewerkt? Ja, ik heb net opgetreden eh, vlakbij Rotterdam hoor. En, ja? Ik ben meteen hier naartoe gereden. Maar ik had er enorm zin in al de hele dag. Dus dat scheelt weer. Hey, en optreden, dat is plaatjes draaien. En praat je daar dan ook bij? Uh, ja, ik leg soms wel uit waar de mensen naar luisteren. Maar ook uh, liedjes zingen, gitaar Speler. Oh, dat doe je dan ook? Ja, ja, ja. Ik zeg al, ik draai mono platen en ik heb nog een Dolby Surround Act... dan loop ik met mijn gitaar gewoon akoestisch rond... zoals oh. al mijn oude helden ook gewoon onversterkt en akoestisch optraden. Oh ja? Oh, wat ja. grappig. Nou, straks ga je ook nog uh, op de gitaar spelen. Hartstikke mooi. Eh... Uh, maar je hebt uh, weer veel te veel meegenomen. Ja. We hopen dat, je we kiezen. Ja, dat we veel kunnen laten horen. En wat is de eerste wat je gaat draaien? Nou, we gaan uh, vooral veel 78 toerenplaten draaien. Ja, want ja. Dat, is, dat zijn de platen die ik verzamel. Ja. Uh, ik heb een, een, een, een lijst met platen die ik heel graag wil hebben. zo'n soort top 10. En heel af en toe dan komt er zo'n uh, uh, ja, zo wens gaat dan in vervulling. Ja. En de afgelopen week is die in vervulling gegaan. Deze plaat stond jaren in mijn top 10. Ja. Het is nou zeg maar de, de holy grail van de Congolese Roomba-muziek. Het is independence cha-cha. En er zit een bijzonder verhaal aan. Toen eh, hoogwaardigheidsbekleders en politici uit Congo naar Brussel vertrokken... om te onderhandelen met de Belgische regering over de onafhankelijkheid van Congo... is er ook een muzikale delegatie meegekomen om die politici s'avonds te vermaken. Oh, en daar zat onder meer de ja, fantastische gitarist Dr. Nico zat erin en Kassabel. En uh, die hebben dus tijdens die onderhandeling het volgende nummer geschreven: Independence Cha-Cha. En, en heel de hoop voor een betere toekomst hoor je terug in deze prachtige 78 Toerenplaat. Oké, okay. staat hier dus uh, hè, dat apparaatje. Hoe oh, heet zijn ding op oh, dit? Okay. En, uh, dit is een garage. Ja, in je vorige verzamel-cd uh, uh, uh, van Blue Flamingo, Congo Jazz... zit ook een mooie foto van Dr. Nico. Uh, wat jij zegt, een van de beste gitaristen uit die tijd, uit, uit de Congo... met zijn zelfgebouwde versterkers... Vraag. Met accu. Met accu, mooi. ja, ja, wat ja, zinnig. Goed, ik ga heel even opzommen wat de rest van de nacht te horen zijn. Uh, volgend uur werkt een beetje af van normaal. Het mysterie van Emily heb ik voor één keer helemaal naar het laatste uur verplaatst. Sorry, Maar ja, dat moest, want ik bied u nu een mooi uurtje. Radio Docu, eerder uitgezonden in Holland, Doc Radio, als vierdelige serie. Maar hier is een geheel te horen met een interview met een van de maaksters, Maartje Duin. Zij maakte samen met journaliste Esma Linneman... Uh, de cursus Alleen zijn, met hun eigen levens als uitgangspunt. Nou, het resultaat vind ik bijzonder boeiend. Zowel voor alleenstaande als stelletjes. Hè? Wat heeft de ander dat de, dat de ander niet heeft? Nou, leuk. Goed, we gaan natuurlijk ook door met Bert Kommerijs... hoorspelserie Familie Holland. Een prachtig voorbeeld van uh, hoezeer hoorspellen die nu gemaakt worden... zeer de moeite waard kunnen zijn. Nou, Alison Isadora uh, za uh, zag de Nederlandse première... van de gigavoorstelling Life and Death of Marina Abramovic in Theater Carré, samen met de koningin. Uh, regie Robert Wilson, verteller, acteur William DeFoe en, nou ja, goed, muziek van uh, Anthony uh, Haggerty, enzovoort, enzovoort. En ze ging ook nog, uh, en ze is natuurlijk zelf componist, de Ellison naar uh, Toonzetter-concert uh, afgelopen zaterdag... middag en avond, georganiseerd door de Buma Stemra. Uh, een selectie van de tien beste stukken... die dit jaar in Nederland gecomponeerd zijn, met winnaars. Verder is Jan Emaus weer ruim aanwezig met zijn nieuwe trektracers, een muzikale ontmoeting met uh, Rex van Beuningen... en natuurlijk een vers mysterie van Emily. En we hebben een extraatje. Een kort verhaal van uh, de jonge Arnhemse journalist Matthijs van der Hart. Hart, sorry. Door hem zelf voorgelezen. En, en ja, verder natuurlijk een nieuw broodspoor. Uh, hè. En um, nou, dat was het wel zo'n beetje. Uh, de website www.adelinevanlier.com uh, je kan allerlei dingen op teruglezen, terugluisteren ook, abonneren, podcasten, dat En Je kan ook mailen naar het goede leven atkaro.nl en je kan mij bevrienden op Facebook. is dus eigenlijk uh, dat is ook leuk. Nou, zie je, wat, wat heb je nu opgezet? Nou, we hebben dat stukje uit ja. Congo. Ja. Misschien moeten we dat even laten horen. Want er is namelijk eh, eh, onlangs een hele belangrijke opname eh, opgedoken... dat heeft nogal wat stof doen opwaaien. Ja. Eh, er is een cd uitgebracht, maar daarop hele oude muziek uit Afrika. Dus echt uit de jaren... begin 20ste eeuw. Ja. En eh, op die cd stond een nummer. Maar degene die de cd's hebben uitgebracht is zich daar niet van bewust. Ja. Er staat één nummer wat nu eindelijk het bewijs is dat bluesmuziek... dus de bluesmuziek ja. echt uit Afrika komt. Ze wisten het al, maar we hadden geen opnames die dat echt bewezen. En uh, er is nu dus een, een opname. Ja. En het is, eh, wat, wat we te horen is uh, een een of andere muziekologische professor... Ja. zou ik maar zeggen, en Andrew Porter of ja. zo. En, ik eh, ben even zijn naam kwijt... En het is een opname uit 1906. Ja, een wasrol. Een oude wasrol. En nou, heel bijzonder. Nee? Ja. Moet je horen. Je can hear the blues in de the, the bending that note, that's the blue note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 But you can very clearly hear it. Yeah. Ja. Dr. Louis <laughs> Porter die het even uitlegt, Een vrolijke professor, de ja, math professor. ontzettend leuk ja. Ja. ja. Nou, het was dus die professor die in een keer dus de, de, de, de, de, de de importantie van die opname ja. uh, gewoon uh, zag. En, en ja, het is een enorm belangrijke opname. Ik vertelde al eerder dat ik heb dan van die verzamelboxen uit de jaren zeventig, van die LP's met de hele geschiedenis van de blues. En dat begint dan met een Afrikaans nummer, maar dat lijkt in de verste verte niet op de blues. Nee. Maar dit is dus het bewijs. En in New Orleans heb je dus ook een Congo Square. Ja. Uh, veel van die, uh, niet alleen uit Congo hoor, ook andere delen van Afrika, die zijn natuurlijk daar allemaal terechtgekomen. Ja. Die muziek die heeft zich daar verspreid. En nu laat je echt gewoon een mooie blues Ja, worden. nu laat ik gewoon even een mooie blues uit de Mississippi. Mississippi Delta. Ho ho nou, hoe oud? Blind Boy Fuller. Ik denk dat dit een opname uit de jaren 30 is. Oké. Okay. Pulling totally. <laughs> Did you ride did you I'm gonna treat you mean, your meals aren't regular, your housing never ever been, that they show you born, somebody been playing with that thing. That they show you born, I know, somebody been playing with that. You don't. I don't know if you tell me you don't. Warn me no more. That's just to show sure you bone. Somebody been playing with that thing. That's just to show sure you bone. I do. Somebody been playing with that thing. Now you run, yeah, doctor. Run, yeah, quick. I'd have had something this morning done. Made a sick. Just to show sure you bone. Somebody been playing with that thing. Somebody been playing that thing. There's a little brown rooster. Better little red hen. Leave me down to the barnyard barn. At last, she didn't let show you, bone. Somebody been playing with that thing. Let me show you, bone. naam? Sia, Blind Boy Fuller. fuller, fuller, fuller sorry. Goed, ik ga, eh, ik ga even samenvatten wat ik allemaal over Sia weet, en want ik heb me helemaal nog niet mooi geïntroduceerd. Want ja, dit is alweer zijn derde bezoek aan de Nacht van het Goede Leven. Geboorrechttoog in Os, uit een Turkse vader, die eigenlijk op weg was naar de Verenigde Staten, maar hier jouw Brabantse moeder ontmoette en eh, ja, niet meer wegkwam. Uh, ze hebben het nog heel goed samen. En Ziya is de naam van zijn opa en dat betekent licht. En Ziya bezoekt nog steeds van tijd tot tijd zijn familie in Turkije... en spreekt de taal met een charmante zachte geek. Hij groeide op als jongetje dat misschien wel eerder zong dan sprak. En muziek was er dus altijd al voor hem. Uh, de eerste plaat was er eentje van Elvis. Maar dat kwam vooral door die prachtposter die je ergens bij, bij je oma zag, geloof ik, of bij een tante. Want stijl, dat is een andere passie van jou. Na de middelbare school ging je dan ook naar de hogeschool van de Kunst in Utrecht, afdeling modevormgeving. En jij deed herenmode. Was daarin succesvol. Had zelfs al een eigen merk in de winkels hangen. Maar ja, de muziek, dat was toch belangrijker voor hem. Maar ja, dat neemt niet weg... dat er altijd, ook nu, is hij weer... als door een ringetje te halen. Deze outfit heeft een naam. Dit is de... Dit is echt jaren tien stijl. Oké, helemaal. Je bedoelt Le Sapeur. ja. Dat vertel ik zo wel even. Oh, Oké, okay, goed. Ja. Nou, in ieder geval, hij ziet er weer prachtig uit. Hij heeft een, een, een mooi gestreepte vlinderdasje. Zo heet dat toch? Ja. Nee? ja? ja. Een lichtblauw coubertje. En natuurlijk weer een stetsen. Ja. Ja, toch? Ja. Slopkousen zijn vandaag uit, want het is, het is zomer, hè, zegt men. All right. Uh, we gaan door. Uh, oh ja, een stijl... Eigenlijk die je tijdloos kan noemen. Eh, met een knipoog naar de eerste decennia. Nou, hij zegt het al van de vorige eeuw. Toen de pick-up een uh, muzikale revolutie betekende. En muziek opeens ja, iedereen kon bereiken. De kern van zoveel hedendaagse muziek werd toen... Uh, vastgelegd. En nou ja, dankzij de pick-up konden werelddelen elkaar muzikaal beïnvloeden en inspireren. Ja. En daar heeft hij hartstikke veel voorbeelden van. Nou, noem maar op. Het is allemaal uh, vastgelegd tot de jaren 50. En uh, nou, in, in Zuid-Amerika zelfs nog wat langer. Op die zware 78 toerenplaten. En dat werd Sia's passie. Die oermuziek op... 78 toeren platen. En dan ging ervoor voor op reis. Eerst in Nederland op beurzen, maar al snel via internet. En bouwde een heel internationaal netwerk op. Hè, van 78 toerenbelievers. Maar dat was nog niet genoeg. En moest natuurlijk ook fysiek op reis. Hè, die roots gaan zoeken. Kijken hoor, wie er nog leefde. Wie iets had meegemaakt, daarover kon vertellen. En dat leverde al het, het eerste Prachtalbum op in 2008. En dat heette gewoon... Uh, uh, 78 RPM. RPM. R uh, rounds per uh, rounds minute. Per minute. Uh, met prachtige muziek. En toen, uh, twee jaar later, Congo Jazz. En nu deze maand net uit CMS African Records. En vannacht het uh, verhaal met name over rondom deze, dit album. Maar ook jouw hele reis naar Afrika. Ja. Goed. Dus heb je dat mooi gezegd? Nou, is klaar. Dan, kun je, dan kunnen we nu gelijk beginnen ja. met waar het om gaat. Ja. Uh, maar nog één vraag. Ja. Uh, jij zegt ergens op je website... Ik handel in dromen. Ja. Dan vroeg ik me af... Hoor jij muziek in je dromen? Ik hoor soms, nou nu het zegt, soms wel muziek in mijn dromen. Ja? Ja, dat zijn dan nummers die ik, uh, dan ochtends probeer ik me dat te herinneren. Maar dan is het toch weg. Hey, oh ja, want, want ik zat te denken, of ik geluid hoor in mijn dromen. Ja. Het ja. is heel vreemd om, om dat ja. je te realiseren. Weet ik, nee, ik, ik, ik heb soms wel van die dromen dat ik echt het ultieme nummer component. Het is zo mooi. En s ochtends weet ik weer helemaal van niks. <laughs> Tuurlijk. Oké. Okay. Ja. Goed. Jij gaat ons uh, op reis nemen. Ja. Uh, we hebben dus net al gehoord hoe dus de muziek vanuit Afrika reisde... naar de nieuwe wereld. Met de slaven. Die... Uh, uh, uh, uh, al, al die delen terecht kwamen. Uh, ook slaven op Cuba... En de volgende plaat die ik ga draaien, dat is een uh, plaat van het label Victor. Dat is een zustermaatschappij van His Master's Voice. En dat zullen de mensen wel kennen van dat hondje met die ja. grammofoon. En die hebben al heel erg vroeg uh, expedities gedaan naar gebieden in, in, in het Caribisch gebied. Ze zijn ook op Trinidad geweest en dergelijke. Prachtige opnames dus gemaakt op Cuba. Uh, His Master's Voice in Engeland heeft die platen in Engeland uitgebracht. En op een of andere manier zijn die platen weer in Afrika terechtgekomen. Maar misschien loop ik nu iets te hard van stapel. Even zo'n Victor opname uit Cuba. Oké, okay. van welk jaar? Dit Pak is, een uh, beet. Eind jaren 20 is dit. Oké, okay, ja. goed. En bij wie horen we? Donas Piazzo. All right. Ja, dit is toch iets later, uit de jaren 30? Ja, dit is toch jaren 30. Okay. Ik had me even vergist. Het is okay. laat, ik hoop dat ze het me vergeven. <laughs> aan de andere kant van de microfoon, aan de andere ja. kant van de radio. Ja. Uh, dus deze muziek, die kwam ja. uit Cuba, uit die tijd. Ja. En die kwam... Ja. Hoe kwamen ze nou? Hoe kwam het in Afrika terecht? Via... Ja, de, de platen. Kijk, wat, wat heel belangrijk was, dat vroeger als mensen kennis wilden nemen van muziek over de wereld, dan moesten ze echt reizen. Uh, maar sinds er platen waren, kon de muziek dus in de vorm van platen gaan reizen. En dat heeft de muziekontwikkeling uh, ja, echt, echt een enorme stappen vooruitgebracht. Er waren al eerder platen in Afrika terechtgekomen. We gaan nu even naar Congo. Um, ja, dat, dat was Mario Land, ja, opera, noem maar gewoon op. Dat ja. soort muziek, zelfs Louis Armstrong, uh, dat soort dingen. Maar op een of andere manier was dat niet de muziek die daar helemaal aansloeg. Maar toen dus die platen van His Master's Voice, die opnames uit Cuba... toen die in Congo terechtkwamen toen gebeurde er iets. Want die Congolezen die hoorden dus hun eigen ritmes, verbasterd... met allerlei exotische dingen. Ja. Dus met, met, dat, met dat vreemde Spaans. Want in Congo spraken ze natuurlijk misschien Frans of Lingala... of andere talen, maar ja. met Spaans en allerlei vreemde invloeden. En, en, en muzikanten in Congo die gingen deze stijl naspelen. Dit was bijvoorbeeld het uh, nummer El Manicero. Maar dus, uh, in uh, Congo werd dat bijvoorbeeld het Ay-Marie. En El Manicero gaat over een peanut vendor, dus een pindaverkoper. Uh, Aymarie gaat zeker niet over een pindaverkoper. <laughs> ja, uh, laat iets horen dan uit maar, Congo, wat je nou, hier dan mooi ja. achteraan kan draaien. Waarin je dan goed hoort ja. wat, uh, nou, dat dit, het elkaar beïnvloedt. Dit is in ieder geval een uh, plaat uh, waarin je duidelijk die claves... die zo typerend zijn voor de Cubaanse muziek, uh, terughoort. En uh, Garcia Lorca die heeft ooit... Prachtig iets geschreven over die klavis. Die zei dat zijn uh, druppels van hout. Oké. Okay. All right. Bangi Yeah. Dat tikken tegen een fles? Dat tikken tegen een fles. In Cuba hebben ze dus klaves. Ja. Um, nee, dit, dit is een fles. En het grappige is ook in die muziek waar we straks naartoe gaan. want ja. we met CD hebben te maken. dat, dat is de Fanta-fles. De ouderwetse Fanta-fles is heel belangrijk. Maar daar zal ik, als we daar tijd voor hebben. straks nog wat ja. over vertellen. Maar je hoort dus duidelijk die klaverritmes. Dat yeah. komt dus uit die Cubaanse uh, muziek. Um, Goed, die, Kubanen, die, gingen, of die Congolezen die gingen dus met die Cubaanse muziek gingen ze aan de haal. Ja. En nu gaan we even naar een, een regio in Congo. En uh, die regio die heet Katanga... Ik heb wel eens een keer gedefinieerd ge, te, proberen te krijgen, uh, wat nou eigenlijk mijn, mijn interesse is in de muziek. Ja. En ook mijn reizen, waar die allemaal naartoe gaan. En eigenlijk die plekken waar ik naartoe ga in de wereld om te zoeken, soms naar vervlogen geluiden, soms gebeurt het er nog. Dat zijn van die plekken in de wereld waar culturen gaan wrijven. Dus waar mensen gewoon samenkomen, consensus moeten vinden, elkaar soms in de haren vliegen en dat soort dingen. Maar daar gebeurt in ieder geval iets. Zoals die, het ook in jouzelf is gebeurd. Eigenlijk met wel, Oh ja. Met uh, ja Turkse Os, vader. Os en ja, ja, ja er is dan dat, en dat wrijft uh, <laughs> nog steeds. Ja. En, uh, maar die provincie Katanga in uh, Congo, dat was dus ook zo'n plek. Je hebt heel veel mijnbouw. En toen dat ontwikkeld werd, hadden ze natuurlijk werkers nodig. Ja. Niet alleen werkers uit Congo, maar er kwamen ook Angolezen. Er kwamen mensen uit Zuid-Afrika, Rwanda. Overal vandaan kwamen Afrikanen. ja, maar ja kijk... Een van de belangrijke dingen die ik heb geleerd toen ik naar Afrika ging... voordat ik naar Afrika ging, dacht ik, als Afrika als één geheel. Nee, gewoon ja. één groot continent, hetzelfde. Afrika kent gewoon een enorme diversiteit aan culturen... en, en natuurlijk ook talen, muziek, achtergronden. En, en die achtergronden die gingen dus in die provincie Katanga... Ja. gingen die, die achtergronden vrijven. dus ook wrijven. Ja. Dus uh, Swahili werd daar de voertaal. Ja. Een van de belangrijke uh, talen die daar gesproken werd. En in de jaren 30 ging uh, muzikoloog en uh, zeg maar een soort Afrikaanse Alan Lomax ging met zijn ja? um, opnameapparatuur naar die provincie. En die heeft daar hele belangrijke opnames gemaakt. En een van de mensen die daarop heeft opgenomen, dat is de gitarist en zanger John Bosco. En uh, die gaat uiteindelijk een belangrijke rol vervullen in het verhaal. Zoals ja? we dat verder gaan vertellen. Maar ja? als je het goed vindt, ga ik nu een stukje draaien van... van uh, John die Bosco. moeten we maar even helemaal uitdraaien. Want het is okay. echt te mooi voor woorden. All right, oké. Okay. <zulft> Mweni na mwen ndi ya yetu jado vile, ndi apiti ya yetu ya bulu, ndi amami baba bosko na queen. Mwen do yule ya bayeke, mwen de mwenye singo ya upanga. And you m'en papa, again. bayeke winde winde ya ubanga kasi pona bwana tumba ni Laat maar wij Baba Bosco Wa when when Jean Bosco yeah. Prachtige opname. Ja, en dus ook en uit, een, uit de mooi. jaren 30 ja. van die muzikoloog, uh, Hugh Tracy. Hugh Tracy. Ja, die is daar geweest met de opnameapparatuur. Ja. Om dit vast te leggen. Maar en, goed, mijn cd gaat natuurlijk over Oost-Afrikaans. Ja, voziek, want dat is het hè? bijzondere. Kijk, ja. uh, uh, uh, deze plaat die net uitgekomen is, dit album, heet CMS African Records. En CMS staat voor Capital Music Store. En ja. Ja. Uh, nou, jij maakte een reis door Afrika. We ja. moeten het eventjes chronologisch vertellen. Uh, drie maanden heb je ervoor uitgetrokken. Want je bent ook bezig met andere projecten. Ja. Dus je bent in allerlei landen geweest. Ja. Ik uh, ben begonnen op het eiland Zanzibar. Oost-Afrika. Dat leek me een romantische gedachte om te beginnen. Op ja. het eiland waar ook Livingston en Stanley hun expedities begonnen. Um, Vandaaruit zijn we naar het vasteland van Tanzania gegaan. We is, je, je vriendin was mee? Samen met mijn vrouw. Meestal ja. maak ik mijn uh, muziekreis alleen. Alleen hadden nu drie maanden. Kijk, op een gewone muziekreis, als ik het binnen drie weken doe, is er een lol aan mij te beleven. We nee, nee, nee, door nee, nee. achter platen en muzikanten aan en, aan en de ja. honderd archieven door aan het spitten. Ja. Um, omdat we nu drie maanden hadden, uh, zijn, zijn samen we gewoon gaan. lekker samen gegaan. Hey, en is jouw vrouw net zo mooi gekleed als jij uh, bent? Vind ik wel. Wel anders. <laughs> nee, maar ook in stijl een, een beetje met een oude noot. Nee, een, niet de jaren twintig. Nee. Uh, stijl, maar nee. ga jij wel zo op reis? Nou ja. Het ligt eraan waar ik naartoe ga als ik naar New Orleans bijvoorbeeld ga, of wat dan ook, dan, dan, ja. dan, dan natuurlijk wel. Alleen zijn maar, van die reizen die je maakt, dan moet je gewoon proberen onzichtbaar te zijn. Ja. En zeker voor Afrika ja. uh, heb ik geprobeerd heel erg onzichtbaar te zijn, ja. dus uh, ook mijn goedkoopste casio-horloge had ik uh, een heel goedkoop casio-horloge had ik gekocht waarvan de Afrikanen ook wel zagen dat het niks waard was. En ik had ook een, een soort uh, um, extra portemonnee meegenomen met 40 dollar en al mijn oude videotheekpasjes die verlopen waren... had ik erin gedaan dat als ik overvallen zou worden... dat ik in ieder geval die portemonnee kon geven. Ja, ja. Uh, hebben we gelukkig... Uh, niet ons, Niet Nee, maar we moesten wel echt voorzichtig zijn. Het is, ja. het is niet dat je Loretta uh, Lorette maar op het strand gaat liggen of nee, zo. Zanzibar, uh. daarna. Zanzibar, ja. Daarna uh, Tanzania. Vanuit uh, Tanzania wilden we direct naar Cameroen. Uh, alleen konden we niet een directe vlucht vinden. Ja. En uh, zo zijn we dus in Nairobi terechtgekomen. Uh, ik was in Nederland was ik al een aantal platen tegengekomen... van Capital Music Store, CMS, ja. uh, label. En die hadden toen al mijn nieuwsgierigheid gewekt. Want ik hoorde op een of andere manier die Congolese muziek... die ik ook had behandeld op Congo Jazz. Maar dan toch net weer anders en ik dacht als ik dan nu toch die ene dag gewoon in Nairobi ben dan, dan ga ik gewoon eens op pad uh, Esther die had naar de mevrouw dus naar de safari had ze zoiets van uh, ik geloof het allemaal wel ga even ik doe een dagje niet ik doe even een dag niets hij heeft het uiteindelijk ook niet gedaan die is en erop je lekker naar Karen Bliksen huis geweest en dergelijke oh ja. Ja, ik ging dus niets vermoedend uh, of zonder enig plan uh, mijn hotel uit. En, en dus langzaam ontvouwde zich een van de meest ongelofelijke onderzoeksdagen die ik ooit heb mogen beleven. Ik was ook helemaal niet van plan om deze CD te maken, want ik was eigenlijk voor een ander project in Afrika. Maar het verhaal was zo goed dat. Uh, uh, ja, dat ik deze cd toch moest maken. En, uh, het is voor mij ook een soort zijproject. Waarbij de andere projecten, de muziek de basis vormt. Voor de, uh, eh, daar schrijf ik dan ook verhalen bij en dergelijke. Is deze cd echt ontstaan rond het verhaal? Wat ik heb geschreven. Wat ook betekent uh, dat er ook 45 toeren singeltjes op staan om mijn verhaal duidelijk te maken. Ja, want Capital Music Store, dat betekent is dus. Een, een winkel een muziekwinkel. In, in Nairobi, ja. waar ook kennelijk opnames gemaakt werden in ja. de jaren 50. Wat is ja, het? Maar dat, dat gebeurde heel vaak, uh, zelfs ook in Amerika. Uh, je hebt bijvoorbeeld in New orleans daar ben ik ook geweest, uh, J&M ja. uh, Music Store had je. Uh, dat is nu een wasserette, maar op de plek waar mensen nu de was in de wasmachine doen. Er is bijvoorbeeld uh, uh, To The Foodie opgenomen, bijvoorbeeld. Ja, ja. en zo kan ik nog wel even ja. doorgaan. Um, in de jaren 60 zie je langzaam een verschuiving naar grote majors, dus grote labels. Heerlijk. Maar de jaren 50 is een heerlijke periode. En ook de periodes, daarvoor je heel veel independent labels hebt. En ja. uh, ook in Afrika. Capital Music Store bestond overigens uh, niet meer. Uh, maar ik vond wel uh, een andere muziekwinkel, de Melodica Music Store. En van daaruit. Nou, daar moet ik misschien straks wat meer over vertellen. We moeten wat muziek weer gaan draaien. Nou, wat weet. wil je draaien? Wat, uh... Nou, we hoorden net John Bosco... Ja. Uh, Hugh Tracy die had ook een platenmaatschappij, Galatone Records. Ook die opnames van John Bosco die werden uitgebracht op 78 toeren op Galatone. Die platen die kwamen terecht overal in Afrika en zo ook in Nairobi. En mensen vonden die muziek fantastisch van John Bosco. Die werd daar zo populair dat een sigaretfabrikant, Sportsman Cigarettes... die heeft toen John Bosco naar Nairobi gehaald... Ja. En die wist niet wat er over overkwam. Want in Congo was hij een van de velen. En hij, nou, hij werd, net, werd nog net niet op de schouders door Nairobi gedragen. Was echt een hel. Dus die ja. zou een jaar Acht. blijven hangen. Kreeg ja, ja. een eigen radioprogramma. gesponsord door Aspro. Asprine. Ja. <laughs> ja. En dat soort dingen. Dus die Cubaanse muziek die komt dus in Congo. Die Congolese ja. muziek, beïnvloed door die Cubaanse muziek. Die komt nu in Oost-Afrika. Ja, ja. En nu heb je dus al die muzikanten in Oost-Afrika. Die nu willen klinken als John. Ja, ja, ja. En daar ga ik nu een voorbeeld van okay. draaien. En dit is het eerste nummer van mijn uh, cd. Mijn oh cd. ja, dat heb ik vorige week ook gedraaid. Dat is heerlijk. Dus dan moet ik exact zeggen. Of oh, dan moet ik mijn bril opzetten. Ja. Want kleine lettertjes. Dat is... Silvano Alma. Ja, het blijft moeilijk hoor. Zo heet het zo. nummer, ja. ja. Uh, oh, even goed mikken. Weer Kerry en George Ramoni. Het is gewoon de verkeerde kant, hè? Ja, ik wou he? net zeggen, want uh, dit klinkt. Uh, het is nachtradio, ja. <laughs> Dit is mijn nachtradiomuziek. Moet ik willen, het is ook live. <hums> ja, deze. Mminopi, Jokamakogita. Apara, Uma, <hums> Jokamala. Mminopi, Jokamakogita. Apara uma jaka mwala Umino uiyo Auma pari koragita, gita Umino uiyo Auma pari koragita. gita Chiegi morone wachobosino Nepunye lako jagita Jengi Moro wa chupo sino chaponyo rako jagita komino viyo tobana chu au mapari kodagita komino viyo tobana chu au mapari kodagita kwangana du to manseka ulora mongwana ditoma msekha kulora u majakamwala kombino vi yotvana chu au moriti yakamwala kombino vi yotvana chu au moriti yakamwala silifano kororidi bananere momina sibo Silipano pano kororiti? Wana nere momina sibo. Mwalimu mawe negitam. Wana nere momina sibo. Mwalimu mawe negitam. Wana nere momina sibo. Sili pano kororiti? Wana nere. Momi <speaking> nasibo, <in> shilifano koro ristim. Wanane re, momi nasibo. Mwalimu mawe negitam. Wanane re, momi nasibo. Mwalimu mawe negitam. Wanane re, momi nasibo. Die mij uh, al kletsen. Uh, uh, CMS, uh, Capital Music Store. Ja. Jij liet net uh, een nummer horen. Oh, dat vind ik wel leuk. Ja, daar hadden we het even over, terwijl de plaat liep, uh, Daar wil ik de luisteraars toch even op wijzen. En dat geldt voor alle platen, die, uh, die Zia maakt. Hij is hij heet niet voor Niks, niks ook, uh, DJ Blue Flamingo. Want het zijn platen die, uh, die kan je draaien. En dat is over nagedacht. Dat is één mooi geheel. Het is echt. Uh... En het was best wel lastig om natuurlijk van één platenlabel daar ja. een heel mooi gevarieerd geld te maken. Ik wou zeggen dat het helemaal geslaagd is. Merci. <laughs> ja. Ja. Je gaat nu iets anders laten horen. Ja, ook op uh, CMS. Uh, kijk, in, in Congo heb je die, ze gingen ze die Cubaanse muziek aanvankelijk gewoon letterlijk naspelen. Maar onder invloed van hun eigen traditionele muziek en patronen ontwikkelde die muziek weer zich een hele andere uh, uh, weg. Ja. In een andere richting. Uh, in Kenia gebeurde eigenlijk hetzelfde. De dus Sean Bosco die komt daar. Uh, de Kenianen proberen John Bosco na te spelen. Maar in West Kenia, uh, rond Lake Victoria, ja. daar wonen de luo. Dat is een uh, stam. En voor, voor het geval de mensen het niet weten, de vader ja, van, van President Obama. Ja. Dat, uh, die was een prominent luo. Ja. En die hadden een soort lier. Waar ze allerlei patronen op speelden. En die patronen die op die lier werden gespeeld. dus ook de bastoon en dergelijke. dat was een soort. ja, hoe kan ik het best uitleggen? Een soort morscode. waarin hun hele voorouderlijke geschiedenis. Uh, was in, in, in die patronen vastgelegd. Uh, ik ga nu eerst even zo'n nummer laten horen. op dat uh, instrument. Staat ook op mijn cd. Dit is echt Oost-Afrikaanse trance muziek. Ik zeg, dus als je hier gewoon een beat onder zet. dan heb je trance, house. Muziek, ook heel ja, hypnotiserend. <tied>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 ja. Oké, okay, dit zijn dus de Luo, hè? de ja. West-Kenianen. Met Leke Victoria. met, met die lier. Dat lijkt een beetje op een gitaar, maar dat is het niet. Het is een achtsnaar lier. De Niatiti heet hij. Ik heb ook mijn huiswerk gedaan. Ja. En nu? Ja, nu wil ik dus eigenlijk laten horen dat uh, die gitaristen... die aanvankelijk uh, braaf Jean Bosco gingen naspelen... dat die dus nu hun eigen patronen en ritmes gingen verwerken in de muziek. Uh, de man die ik nu ga draaien is wel een van mijn grootste ontdekkingen... van mijn reis door Afrika. Ja. Uh, ik vertelde al over mijn wonderbaarlijke dag in Nairobi. Ik kwam in een Melodica Music Store. En die man die zei, man, je hebt zo'n geluk. Als je gisteren hier was geweest, dan had ik het met je te doen gehad. Morgen ook, want vandaag is namelijk de bijeenkomst... Een van de vakbond van muzikanten. In heel de stad is er geen muzikant meer te bekennen. Die zitten allemaal daar. Als je daar nu naartoe gaat... iedereen die je verder kan helpen, die misschien ooit voor CMS heeft opgenomen. En daar meer van weet, die zal er aanwezig zijn. Dus ik ben ja. toen in een taxi daar naartoe gegaan. Langzaam, Zelfs in de taxi was het al een avontuur. In de taxi, ja, dat is in Afrika überhaupt een avontuur. Uh, aangezien iedere auto daar een aparte gebruiksaanwijzing heeft. Maar ik kwam daar dus aan en ik vroeg meteen: er zijn hier misschien wat oude muzikanten. En voordat ik mijn zin had afgemaakt, schoten er allerlei mensen, schoten al weg en kwamen met allemaal oude mannen uh, naar me toe. We zijn toen uiteindelijk aan een lange tafel in de kantine gaan zitten. Het was in de Boma's Cultural Center, even buiten Nairobi. En uh, ja, er kwamen prachtige verhalen naar boven. Ik kan natuurlijk niet te veel verklappen, want ik heb het hele verhaal opgetekend in mijn uh, CD-boekje. Um Uiteindelijk ben ik vandaag daaruit teruggegaan euh, naar de Melodica Music Store. En de eigenaar van de winkel die had twee muzikanten zien rondhangen rond de winkel. En die had hun gemaand om, om daar te blijven, op mij te wachten. Want hij had mij ook plaat in het vooruitzicht gesteld. Dus hij, wist, hij zei ook tegen mij, als je een echte verzamelaar bent... ik wist dat je terug zou komen. Dus ja, ik kwam ja. daar terug... En ik had die mannen twee uur gewacht. Dus ah. ik zei van, uh, hoewel we niks hadden afgesproken, zei ik wel enorm vervelend. Sorry dat ik jullie zo lang ga niet te wachten, waarop die een Afrikaan zei in Afrika. Jullie hebben tijd. Of nee, jullie hebben horloges, maar in Afrika hebben we tijd. ja, ja precies. Zei die. En uh, een van die twee muzikanten bleek Johnston Mukabi te zijn, had ik ook nog nooit van gehoord, Mokabi... Uh, is de zoon van een van de belangrijkste artiesten die voor CMS heeft opgenomen, ook voor andere labels, uh, George Mugabe. Uh, George Mukabi is in begin jaren 60 al overleden. Uh, toen hij dus Johnston kwam opzoeken bij zijn moeder. Johnston was toen drie jaar oud. Uh, kreeg hij iets aan de stok met zijn schoonfamilie en is toen vermoord. Uh, Johnston die is toen. Uh, geadopteerd door een muziekjournalist. En hij speelt nog helemaal in de stijl van zijn vader. Speelde hij al die prachtige composities. En... Uh ze hebben voor mij een privéconcert gegeven in de Melodica Music Store. Ik heb het ook gefilmd, dus mensen die het willen zien op mijn uh, YouTube-kanaal. Acht uh, Bit Tiger, dus acht, gewoon het cijfer, en dan Bit Tiger aan elkaar vast. Uh, kunnen de mensen uh, de oh, opname okay. van Johnston Mukabi zien. Die moet ik ook zien. Maar ik ga nu zijn uh, vader draaien. Ja. En zoals ik al zei, we hadden dus net die lier. En nu horen we dus hoe een gitarist dat soort patronen ja, gaat interpreteren. Ja, ja, ja. ja. En dat is tevens het begin van de benga-muziek. Ja. Horen we een fanta ja, Flash? Dit is een beruchte fanta Flash. Ja. Wat, wat het namelijk was... Dat, uh, ik, ik sprak ook met... Uh, Johnson speelde gitaar en zong... En de andere zanger die had dus een Fanta-fles. Maar de oude Fanta-fles uit de jaren zestien, die hadden een soort ribbel. En dan konden ze dan met een lepel, gaan ze daar langs... en dan heb je een soort maracas-effect, ja, ja, uh, ja, ja, ja. krijg je dan. Ja. En hij vertelde me ook dat hij uh, ja, to toch een beetje ongerust was... want hij had namelijk twee vintage Fanta-flesjes... en eentje was kapotgevallen. Oh. Dus als deze kapot zou vallen... Oh, wat dan? Ja. En uh, het grappige was, we waren in Cameroen. En niet in, in Douala, maar in West-Cameroen... een of ander dorpje bestelde ik Fanta... En dat was dat Fanta-flesje. Oh. En die heb ik dus meegenomen naar Nederland in de hoop dat ik hem nog een keer kan overhandigen. Ja, precies, als ja. je terug bent in Nairobi. Ja. Dus ik oh, weet wat niet leuk. wat ze sjouwen in West-Kameroen. Of ze daar al die flesjes nog steeds hervullen met een of ander Afrikaans brouwsel of wat dan ook. Maar <laughs> ja. ik ja. weet niet. Nou goed. zei we gaan weer even terug naar... Uh, dat is, uh, je hebt, er zit een uh, hidden track op jouw uh, plaat. Ja. En... Ja? ja, dat was dus een van mijn andere uh, verbazingen toen ik in Nairobi was... Ja? Um, hoorde ik in één keer over country muziek. Ook als ik in de taxi zat. Kenny Rogers, dat is toch niet echt de, de muziek die je <laughs> verwacht van Afrikanen. Dat ze daarnaar luisteren. Ja. En uh, Tijdens dat congres van die muzikanten... heb ik met een oude muzikant gesproken. Joseph Camaro, die ook wel bekend staat als de King of Pop. Die man die heeft in de jaren zestig meer dan een half miljoen platen verkocht. Dat is echt een grootheid. En die vertelde dat... Nu ben ik toch heel mijn boekje aan het verklappen oh, gelopen. Shit. Maar er staat nog genoeg, genoeg in, maakt niet <lacht> ja. uit. Die, die, die, die zei dus dat er in, in het dorp waar hij opgroeide... hadden ze dan één slingergrammofoon met zes platen. Dus al die families die hadden dan met heel veel moeite... één plaat bij elkaar gespaard. En dan kwamen ze avonden kwamen ze bij elkaar om die platen te draaien. En een van die platen, zei hij, waar hij hedelijk door beïnvloed was... en waar mensen enorm veel van hielden, dat was uh, Country Pionier... de jodelende cowboy Jimmy Rogers. En ik vroeg me af, wat, wat is dat toch? En hij vertelde ook van, ja... Kijk, Engelsen waren uh, natuurlijk gewoon uh, hier uh, lange tijd hier meester, Dus uh, veel mensen spraken Engels. En dan moet je indenken, dan krijg je zo'n plaat die je kunt verstaan... Dus de, de, de taal, dat is wat je dan gewoon gemeen hebt. Dan heb je in één keer iemand die gaat zitten jolen. En het dan over prairies en indianen heeft. Dat is dus echt voor hun compleet exotica. Wij denken wel eens een keer bij exotica muziek. Uh, denken we altijd vanuit onze eigen Europe Europees perspectief. Maar ook Afrikanen, die natuurlijk vreemde dingen horen. maar toch de aanknopingspunten hebben om het te begrijpen. Uh, ja, voor, voor hun is het natuurlijk hetzelfde. Ja, ja. Dus wat ik nu eigenlijk eerst wilde laten horen is een uh, klein stukje. De Hidden Track van mijn cd. Dit is dus een, een uh, jodelende cowboy. Even een klein stukje en daarna draaien we de originele Jimmy Rogers. Oké. Okay. Ja, een, een jodelende Afrikaan. Dus ja, ook ja. de Jimmy Rogers-platen werden destijds uh, nagespeeld. Maar ik dacht misschien een hele even om wat anders te draaien. Dan ja. draai ik hier de originele father of country music, Jimmy okay. Rogers. De grote ja. Jimmy Rogers. Een, een stukje, want daarna wil ik jezelf horen spelen. Tennessee, T for Texas, T Tennessee, T for Delma, that gal that made her If you don't want the mama, you sure don't have to stop. Het is hartstikke mooi. Ja. Maar ik wil jou ook nog even uh, horen spelen. Dus Jimmy, I'm so sorry. Want Sia uh, heeft zijn, uh, of DJ Blue Flamingo heeft zijn eigen gitaar meegenomen. Hij heeft een heerlijke stem. En uh, ik weet, je hebt nog een. Uh, een Afrikaans ja. uh, slaapliedje of zo. Ja, ik, ik heb weer veel te veel platen bij me... en ik hoop dat uh, we toch een beetje het verhaal hebben kunnen vertellen in de ja. uur. Het volgende nummer staat ook op mijn cd. Dat is uh, de laatste, het laatste officiële nummer. Het uh, is misschien een mooi nummer om luisteraars... langzaam een beetje in slaap te wiegen. Nee, ze moeten natuurlijk doorluisteren. Ja, hè? ja, ja liever wel. Close window, baby close a window, baby close window, baby close a window. Ja. En je hoorde vanavond ook uh, wat, je wat het betekende, hè? Toevallig. Ja, het betekende: een... Bibi badaag, wordt, wordt rustig. Bibi toerie. En Kilimanjaro is het. Yes, weet de we, dat is de berg natuurlijk. Ja. Hey, we sluiten af. Ik wou nog even vertellen, uh, jij gaat volgend weekend uh, dus, uh, optreden op uh, Roskilde. Roskilde Festival in Denemarken. in Denemarken. Ben je er wel eens geweest? Is dat Nee, nee, eerste keer. Wel nee. eerder in Denemarken geweest. Ik heb vorig jaar ook op het uh, Womex Festival in Kopenhagen ah, opgetreden. Okay. En daarna meteen als ik terugkom op uh, zondag Noord-Sea Jazz. Noordzee Jazz, gek ja. leuk. Nog festival Ile-de-France. Ile-de-France, ga je, je daar naar Brest. Parijs? Ja, niet te ja. geloven. Hey, en uh, ga je trouwens nog andere dingen kijken ook op het Noord-Sea Jazz? Uiteraard. Ja. Een van de leuke dingen is dat ik gewoon een backstage pas krijg. Oh, wow. uh, dus de laatste keer dat ik daar was, ben ik uh, bijna onvergereden door de rolstoel van BB King. Kwam oh. Duffy even een sigaretje naast me roken. Oh. Dat soort dingen. En Hank Jones heb ik natuurlijk gehoord... op anderhalve meter afstand in het donker... terwijl ik achter de gordijnen eh, op mijn tas lag. Achter de codis nou, dus, dus ik vreug uh, me er even over. Er gebeuren alleen maar ja. mooie dingen. nou eh, Ontzettend bedankt voor je mooie plaat. Blijf ermee doorgaan. Uh, uh, ik bedoel, jouw muziekkennis is uh, onuitputtelijk... maar je, laat het ook, uh, je, je brengt het ook heel mooi. Dank je wel dat je hier uh, zo laat nog wilde zijn. Heder, bedankt voor de uitnodiging. Ja, en een goede ging. reis terug naar uh, Rotje Knor. Dank je wel.